Marion Koukouk met het NOS-journaal. Drie jaar kan worden vernietigd. President Obama wil zijn plan woensdag presenteren. De New York Times zegt op basis van regeringsbronnen... dat hij drie fasen voorziet. De eerste is al begonnen en bestaat uit luchtaanvallen. Daarna moeten Iraakse strijdgroepen en het Iraakse leger IS bestrijden. Maar daarvoor moet er wel eerst een regering van nationale eenheid zijn. De derde fase is de moeilijkste, want daarin moet IS in Syrië worden aangepakt. De krant heeft daarover geen details.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 Dan nog het weer, eerst nog kans op mistbanken. Overdag in het noorden wat bewolking, elders veel zon en droog. Het wordt 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. De Sjombakker van de ANWB. Er staan nog vrij lange files op de A1. Amsterdam richting Amersfoort, bij Muiden 4 kilometer. A4, daarna richting Amsterdam, bij Zoeterwoude 4. En bij Batoverdorp 5 kilometer. A9 ook maar richting Amstelveen bij knooppunt Batoverdorp, 6 kilometer. Op de ring van Amsterdam de A10 tussen IJmuiden en knooppunt De Nieuwe Meer, 4 kilometer. A12 Utrecht richting Den Haag voor Den Haag Malieveld, 5 kilometer. A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij Delft, 4 kilometer. A27 Almere richting Utrecht bij Bildhoven, 5 kilometer.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 Is zin in ZFM. met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag the the is now hay. Juist om half drie worden we Lex van de Horen met het weer voor de komende dagen. Ja, Zo'n tweede helft volgende week dan gaan we een zomer krijgen. De summer is over. Ja. Maar het weer dat gaat nog eventjes door met een heerlijke temperatuur van rond de 25 graden. Donderdag en vrijdag, wat willen we nou nog meer? Je horen dus heel fantastisch Springfield en de summer is over. Die draai ik niet zomaar, nee. Morgen zondag hebben we een speciale uitzending van 12 tot 5 uur bij CFM. We noemen hem de the Day the Music Dieses. Wat gaat er daarin allemaal gebeuren morgen, Maurice? 40 jaar geleden natuurlijk, dat de, de, de, de schepenzenders zijn overleden. Zullen ja, we, we hebben zetten. het over Noordzee en Veronica. Ja. Op de oude frequenties, op de oude schepen met de oude muziek... de oude jingles, de, de, de nieuwe nieuwsberichten, dat dan weer wel. Maar er zijn ook interviews en gastsprekers uh, die erover komen... die langskomen en iedereen is van harte welkom... die nog iets aan herinneringen daarvan heeft. Op 31 augustus, precies 40 jaar geleden... CfM staat er morgen bij stil tussen 12 en 5 uur. Iedereen is van harte welkom in de studio aan de Tolweg 10A. Het is uh, acht minuten over drie. Welkom bij u twee van uh, Zoveerd op Zaterdag met daarin de volgende onderwerpen. De race is weer van start gegaan. Om tien voor drie was dat de historic Grand Prix van Pre-66. De Formule 1-auto's van voor 1966. Dus we gaan proberen met Willem van Denzen weer contact op te nemen daarover. Om kwart over drie hebben we Danny Koper voorwege de open dag van uh, SV Zandvoort. En natuurlijk de evenementagenda. Zo is het in die open dag van SV Sanford. Die vindt morgen plaats. Zo dadelijk over twee tweetal platen gaan we met Danny daarover praten. En een van die twee platen die gaan we speciaal draaien... voor collega Albert Jan Vos. Zit nu lekker in Spanje. Hier zijn de Dobby Brothers voor je. De, de single uit de jaren 80 van Pepsi en Shirley. Wie kent ze niet, hè? Dat was uh, de single Hardek. Nou, het zonnetje gaat uh, inmiddels weer schijnen. in de kamer gaan we het beter weer krijgen. Daar horen we van Lex van oren. Dus daar we, verheugen we ons nu op. Mijn hartslag gaat al sneller kloppen ervoor. Ja, zo is het. En, en een beetje de mooi de... weer. Nou, we zouden af en toe een regenbuisje kunnen krijgen, Danny. Goedemiddag trouwens. Maar een beetje mooi weer kunnen we wel gebruiken tijdens de open dag van SV Salvoort. Want die gaat er aankomen. Goedemiddag, Danny Koper. Welkom. Goedemiddag. Hoi. Goedemiddag. Ja, de open dag morgen bij SV Zandvoort. Daar bellen we je voor. Wat gaat er morgen allemaal gebeuren bij SV Salvoort? Uh, ja, morgen hebben wij voor het eerst uh, weer een open dag. En zijn alle kinderen van Zandvoort, jongens en meisjes, uh, welkom bij onze club. Om te kijken hoe het uh, ja, daar aan het doek gaat. Dat betekent dat er morgen zeg maar, voetbalwedstrijden gaan plaatsvinden? Of hoe gaan jullie introduceren? Nee, wij, er worden inderdaad kleine partijtjes gespeeld, voornamelijk op het hoofdveld. We hebben ook een snelheidsmeder staan, een gatendoek en een pannenveld. Ja, en dat allemaal onder leiding zeg maar, van ja, KNVB-gecertificeerde trainers. Ja, vindt morgen dus plaats bij jullie clubhuis? Aan het Duintjesveld? Ja. Aan het Duinjesveld inderdaad, van 10 uh, tot 1 Van 10 uh, tot 1 uur is uh, iedereen van harte welkom. Voor uh, welke leeftijd is het zo'n beetje bedoeld, uh, Denny? Uh, nou, we beginnen ongeveer met, het, met de leeftijd van 5 jaar tot ja, eigenlijk iedereen in de jeugd. Dus dat is tot en met 16, 17. Die zijn allemaal welkom. Allemaal morgen naar het uh, toe uh, toekomen. Buiten het voetbal nog andere dingen rondom deze open dag. Lekkere hapjes, drankjes, noem maar op. Nou, de, de is daar uiteraard gewoon open, dus dat is geen enkel probleem. Dus dat moet goed komen. Oké, okay, nou iedereen vanaf 10 uur dus, uh, ga naar, uh, naar Duintjesveld. Ga kennis maken met SV Zandvoorts. En als iemand nou een vriendje of vriendinnetje mee wil nemen die niet uit Zandvoort komt, maar uit aarde of wat dan ook, mag die ook komen daar? Uiteraard, het is een open dag, het is voor iedereen. Het, het maakt niet uit waar je vandaan de aankomst. Uh, we zijn open voor iedereen, dus dat is goed. Ja, je zegt, uh, we gaan uh, weer eens een uh, open dag organiseren. Doen jullie dat elk jaar? Of is het uh, speciaal dat hij er nu aankomt? Nee, de bedoeling is zeg maar, dat wij dit elk jaar gaan doen. Uh, hetzelfde als uh, bijvoorbeeld de Vriendinendag... die wij uh, voor, uh, als afsluiter vorig seizoen hebben gedaan. willen wij dit ook elk seizoen gewoon blijven doen. Elk seizoen dus een uh, open dag uh, georganiseerd uh, bij SV Zandvoort. SV Zandvoort, voor de mensen die het nog niet weten... het is een uh, fusieclub... Uh, Vanaf wanneer bestaan jullie? Uh, nou eigenlijk wel heel erg lang, maar de fusieclub in de jaren 90 zijn ze samengekomen. Dus uh, ja, al een tijdje. Al een tijdje en uh, gewoon uh, met een met, uh, redelijk groot succes toch, hè? Ja, uh, een aardig grote vereniging. Uh, wat, wat ons betreft uh, kunnen we natuurlijk nog groter. Dat, dat is ook uh, ja, eigenlijk wat we heel graag willen. Vandaar ook de open dag... Dus we willen graag wat meer jeugd op de club hebben. Ja, Weet jij, Danny, hoeveel leden op dit moment uh, SV Zalvoort heeft? N uh, nou, niet exact. Maar ik dacht rond uh, tussen de 4 en de 500. Zo, dat is een behoorlijke grote vereniging. Ja. Dus, de... Ja, dat eigenlijk wel. Maar ja, dat, uh, dat zeg ik. Het streven is naar meer eigenlijk. Ja, dat lied worden van, uh, van SV Zalvoort. Uh, hoe gaat dat? Moet, uh, moet daar contributie uh, voor betaald worden? Ja, uh, sowieso als... Uh, kijk, want voetbal is natuurlijk op zich ook best wel een dure sport. kitsen uh, moeten natuurlijk aangeschaft worden. Uh, Steenbeschermers, trainingspakken, dus dat begrijpen we allemaal. En ja, stel je voor dat een, een kind na één of twee trainingen zegt... ja, ik heb er geen zin meer in. Ja, dan hebben we ondertussen ook contributie betaald, maar dat willen wij dus niet. Wij hebben gezegd van nou, laat de kinderen eerst gewoon lekker trainen, laat ze gaan. Uh, mocht je na twee, drie trainingen besluiten om ermee te stoppen, dan stoppen we ermee zonder kosten. doe uh, je dat niet, nou dan kan je je aanmelden en dan kan er contributie betaald worden. En morgen kunnen ze dus uh, kennis uh, bij jullie uh, maken vanaf uh, 10 uur s ochtends tot 1 uur s middags. We roepen iedereen op die op dit moment naar de radio aan het luisteren is. om morgen gewoon even langs te komen. Gezellig bij jullie. Ja, dat, is, uh, dat lijkt me een heel goed plan. Hartstikke gezellig. Danny, dankjewel uh, even voor uh, dit uh, korte gesprek. En heel veel plezier natuurlijk, hè, morgen. Ja, dankjewel voor de tijd. En uh, nog veel succes met de uitzending. Graag gedaan, dankjewel. Oké. Okay. Bye. Tot 1 uur de open dag van SV Salvo op Duimpjesveld. En uiteraard is iedereen van harte welkom. Hoor. Dat is juist van Danny Koper. CFM Race Radio. Pit Report. Pit Report. Ja, het is het historische Grand Prix race weekend hier in Salford En CFM is erbij. Willem van deze is vanmiddag op Park Zalvoort aanwezig. Goedemiddag nogmaals, Willem. Ja, goedemiddag nogmaals, uh, Rob. Ja, ja, live vanaf, uh, ja, live vanaf uh, de Pitstraat, hè. Ja, ik uh, loop nu in de pits Ik weet niet of je het ziet, maar uh, dat is inderdaad zo. <laughs> ja, het is uh, even rustig hier op het uh, circuitpark Zandvoort. We hebben zojuist uh, de finish gehad van de Porsche Classic. Dat is een uh, tocht uh, voor uh, allerlei Porsches uh, die uh, groot deel uh, Nederland Europa door zijn gegaan. Ze zijn hier gefinished. En, uh, ja, van de nieuwste Porsche tot de oudste Porsche aan toe uh, Die mochten net een uh, rondje rijden over het circuit. Leuk was uh, te zien... Dat we daar uit het verleden ook de voor vele herkenbare Rijkspolitie-poortjes tussen hebben gezien. Twee stuks. Je kent ze wel, die witte met dat fel oranje fluoriserende kleur. kleur. <laughs> die je liever niet in je spiegel zag komen. Maar nee ze, Toen waren ze nog herkenbaar op de snelweg. Tegenwoordig krijg je een week later een briefje op de mat van... Je bent gesnapt dat je te hard gereden hebt. Wat we hier ook hebben gehad, finish uiteraard van de... De Grand Prix Cars van uh, voor 1966. Een uh, hele leuke race uh, natuurlijk met uh, prachtige auto's. Uh, je vraagt je af uh, hoe dat goed ging uh, toen de tijd met al die auto's. Als we kijken naar de veiligheidseisen tegenwoordig en de auto's van toen zien. Die race werd gewonnen door de Engelsman uh, Jason Minchel en die reden een Brabham BT4. Op een tweede plaats was dat uh, John Fairley. Eveneens in een uh, Brabham, maar dan een uh, BT11. derde plaats was er uh, voor de Super TS251 van Muis uh, Griffiths. Ja, en die uh, Brabham, dat is toch een merk uh, wat we kennen uit de historie van de autosport. Ook uh, Sir Jack Breben, uh, een maand terug, iets langer een maand terug uh, overleden op een uh, respectabele leeftijd overigens van uh, diep in de 80. Ja, die wordt hier uh, ook uh, geëerd nog. En dan ook uh, en zo David Brabham uh, die een demo geeft in een van de... Trinker waar ooit zijn vader wereldkampioen Formula 1 is geworden. Dus ook uh, dat een mooi onderdeel van deze historische Grand Prix. Oké okay, Willem, dank u wel. Ja, oh. wat wou je zeggen? Nee, ga door hoor. <laughs> nee, we hebben ook die finish gehad. Die noem ik uh, de eerste drie nog even van de DRM uh, Classic. Die werd gewonnen door Daniel Schey in een Porsche. Tweede Jan Bort in een BMW M1. En derde, Miguel Kammerman, ook in een BMW M1. Willem, dankjewel voor dit moment. En straks komen we weer bij je terug. Zometeen de evenementagenda bij CFM. Maar eerst Vitesse, hier is Rosalyn. Dat was hem, de zin uit het Begin jaren tachtig van Vitesse en Rosalind. Het is drie minuten over half vier. Tijd voor de evenementagenda. Ja, <lacht> er is geen ontkomen aan meer. Historisch Grand Prix is dit weekend op het circuitpark Zandvoort. En deze dagen zult u ook ongetwijfeld op de weg... de mooiste historische bolides voorbij zien rijden. Maar vandaag om 7 uur vanavond, tot ongeveer half tien... is er parade door het centrum. Waarbij een tal van historische racewagens een mooie stoet zullen vormen. Het parcours verloopt lo vanaf het circuitpark Zandvoort richting de Van Spijkstraat, Burgemeester Engelbertstraat, Oranje Oranjestraat en dan het centrum in. De Halterstraat wordt dan ook afgesloten voor het overige verkeer vanaf 6 uur. Nou, de auto's die meedoen aan de historische parade. Uh, die doen de auto's uh, uh? die meedoen aan de historische parade... zullen dan ook hun historische racevoertuigen plaatsen... op de pleinen in het centrum, de Kerkstraat en de Halterstraat. Men heeft dan alle tijd om rustig te genieten van de mooie voertuigen. Nou, er is ook net als vorig jaar dan ook meteen aansluitend een podium. Het zal beginnen rond half acht, negen, nee, negen uur. En met de Coos Mark Big Band... Nou, zoals je net hoorde, kwart over drie is er morgen een open dag van de voetbalvereniging SV Zandvoort. Iedereen tussen de leeftijd 5 en 18 jaar is welkom om een leuke dag actief mee te doen... met alle spelletjes en het spelletje voetbal zelf. Dus lid of geen lid van SV Zandvoort, het maakt niet uit. Iedereen is daar welkom tussen 10 en 1 uur. Vorig jaar was de Jutters uh, kofferbakverkoop op het Gastensplein in Zandvoort een groot succes... en daarom heeft de organisatie besloten om het evenement dit jaar weer te gaan doen... Wilt u ook een spullen verkopen? Dat lukt niet meer, want het zit vol. <laughs> Dat zit ik opeens te bedenken. Het is 31 augustus en het begint om 10 uur en het zal rond 4 uur afgelopen zijn. En het is op het Gasthuisplein. 1 september gaat de zwemvierdaagse weer van start. Het zal om half 7 beginnen. De kosten ervan zijn in totaal 7,50 euro. En dan kunt u op vier van de vijf avonden zwemmen. Maar als je wilt en echt zin hebt, dan denk ik dat je ook wel vijf van de vijf avonden mag zwemmen. Na nou, elke eerste woensdag van de maand kunnen de kinderen, papa's en mama's, opa's en mama's, oma's, oom en tante's, neefjes en nichtjes... en ga zo maar door genieten van een poppenkastvoorstelling in het Zandvoortsmuseum. Van drie tot half vier is er dan een voorstelling. En nou, wil je erbij zijn, dan kan je kaarten kopen aan de balie van het Zandvoorts Museum Of reserveer kaarten en stuur dan een mailtje naar hotmail.com. De kaarten zijn uh, voor een persoon 1 euro en voor een kind 50 cent. Het is 3 september. Elke eerste vrijdag van de maand zijn er weer verschillende sounds en grooves te horen in Café Neuf. Tijdens de Jesse Lounge Club en Jam Session treden er elke keer weer verschillende artiesten op... in het altijd gezellige Art Deco Grand Café in Haltenstraat. 5 september is het weer zover en het start om 9 uur en de toegang is gratis daar. Nog meer muziek is er in Meijer aan Zee. De Tango aan Zee van 5 tot 10. En wie weet, misschien wat later zal DJ Wim. sfeervolle, warme, personele, swingende tango's laten klinken. Traditionele tango's worden afgewisseld met moderne tango's, tango walsus en Milongas. Zondag 24 augustus uh, nee, is de inmiddels fameuze Milango en Blanco. Maar 7 september. 24 augustus is al geweest. 7 september is dan weer de Tango aan Zee. Ik maak er een beetje rommeltje van. De kosten zijn 10 euro en dat is inclusief een drankje. En het begint om 5 uur. En dan gaan we ietsjes verder weg. 11 september 2014 begint weer het KLM Open. En net als vorig jaar wordt er weer gespeeld in het tweede weekend van september. Het zal 11 tot en met 14 september zijn. De van Country Club is voor de 22e keer gastheer van het KLM Open. Veel grote namen komen weer langs. Zoals Darren Clark en José María Olazabal. Uh, de, de door Harry S. Colt ontworpen baan en de beker van het KLM open... gaan ze weer in de wacht slepen. Nou, dit jaar werd de lijst met spelers die op Kennemer... de overwinning op hun naam hebben geschreven. Uitgebreid met onze landgenoten. En daar ga ik straks meer over vertellen. 11 september dus, Kennemer Golf en Country Club. En de verslaggevers van uh, CFM zijn uiteraard ter plekke, Maurice. Jazeker, ik ben er. Ja, nou, zeker. En David Habich natuurlijk. Ja, die is er ook. Niet te vergeten. Zo is het. Dat was hem, de evenementagenda bij CFM. Wil je de evenementen nog een keertje rustig nalezen... en de laatste nieuwtjes uit Zomvoort volgen? Zet dan je tv op kanaal 40 digitaal via Ziggo. En kijk mee met CFM Text TV. Tegelijkertijd luister je natuurlijk naar CFM Zomvoort. Het radiostation met 24 uur per dag muziek en informatie. Voor is hier een vrouw zoals jij...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 So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 she's gone, ain't no sunshine when she's gone, only darkness every day, ain't no sunshine when she's gone, it's just how. Dat was Bill Widders en sunshine when she's gone. Ben je lekker aan het snuffelen, Maurice? Ja, dat klopt. Ja, inderdaad. Ik ben lekker aan het bladeren. Aan het ja, nog ja. even. Jij ja, zei inderdaad net uh, na de evenementagenda. De mensen kunnen de evenementen ook nalezen op de CFM-app. Ja, zeker. Download hem in de Google Play Store of in de App Store of op uh, Amazon. Gratis te downloaden onder ZFM Zonvoort. Je wordt op de hoogte gesteld. van De laatste evenementen en nieuwtjes uit Zonvoort. En het CFM-nieuws natuurlijk. Klopt. <laughs> Geklopt als een mis. Zo is het. Wat ja, je verder nog wat te melden? Ja, de, de KNRM is nog uh, op zoek naar uh, redders. Ja, die zijn uh, gezocht ridders op zee. Want natuurlijk hebben ze altijd vrijwilligers nodig, of donateurs nodig. Nou, woon of werk jij nou in Zandvoort en ben je bereid om weer bijzondere taak te vervullen? Ga naar het KNRM-station Zandvoort, want die zoekt uitbreiding voor het bestaande vrijwilligersteam, Een bewanningslid namelijk voor de reddingsboot Annie Paulise. De renningsbootbemanning uh, zijn in principe 24 uur per dag in dienst. Dit houdt in dat je dus elke moment van de dag door middel van een pieper kan opgeroepen worden. De KNRM heeft daarbij ook als uitgangspunt dat de redboot binnen 10 minuten na alarmering moet kunnen varen. En dat betekent dat je vanaf je werk- of woonadres binnen deze tijdslimiet aan boord van de redboot moet zijn. Dat is wel heel snel, hè? 10 minuten, ja. Jootje! Nou, heb je nou interesse of wil je meer weten? Neem dan contact op met de schipper van station Zandvoort. Dat is Jan Willem van den Bout. Op schipperapenstaartjeszandvoort.knrm.nl. Je schipper Morgen hebben jullie een speciale thema-uitzending vanaf 12 uur. Nog even aandacht daarvoor. Van 12 tot 5, ook bij Zondag, uh, Zandvoort op Zondag. Ja, Zandvoort op Zondag zal er in het teken staan van Radio Veronica en Radio Noordzee. De oude piratenzenders, zullen we zeggen, de oude schepenzenders, die uh, dan precies 40 jaar geleden zijn opgedoekt. Mocht je nog uh, fragmenten hebben of uh, gewoon langs willen komen, iedereen is van harte welkom morgen in de studio aan de Tolweg 10a van 12 tot 5 uur. Correct en wie gaan uh, dat uh, programma presenteren? Uh, Ruud Jansen en Bart van der Meer. Correct. Zij zullen aanwezig zijn en uiteraard alle nieuwtjes vertellen. En ook de voetbal wordt natuurlijk in de gaten gehouden. Daar hebben we het over de Eredivisie. En de Ajax die volgen ook op de voet. Hier is Street Little Birds, Bob Marley. de zingen van Bob Marley en Three Little Birds. Ja, zodra we gaan weer proberen contact te krijgen met z'n naar Willem van deze die da daaraan wijs is bij de Historic Grand Prix. Alle races die daar plaatsvinden. En dat zijn er nogal wat, hoor. Poeh! We're without a... Is van deze groep uh, Clean Bandit een nieuwe uit, die heet Extraordinary. En wij deden het nog even met een plaatje van daarvoor, dat was Rada B. Ja, zojuist had ik het over de historische Grand Prix. Heel veel racers op het circuit. En de man die er alles voor af weet, is Willem van Ezen. CFM Race Radio Pit Report. Ja, We schakelen weer live over naar het Circuit Park Naar Wille van der die daar ter plekke is. Historisch Grand Prix weekend. Wille met heel veel mooie races op het Circuit Park ja, dat klopt helemaal. Uh, inmiddels uh, ronken de motoren alweer. Dat hoor je ongetwijfeld op de achtergrond. Uh, want we zijn nu bezig met de race van het uh, NK Historische uh, Toewagens uh, NGT's. Dus een klasse uh, ja, die hebben meerdere racers uh, in Nederland. Uh, gaat om een Nederlands kampioenschap? En ja, ook die mogen present zijn en hier tijdens dit mooie weekend hier op het circuitpark Zandvoort Race waar we toewagens in vinden, vertelde ik al. En dan kun je denken aan uh, Mini minicoepers uh, S, uh. maar ook uh, de GT's, zoals de Porsches uh, die daarin rondrijden. Zelfs een Ferrari nog, een Iso Rivolta. Ja, en dat gaat er toch wel uh, leuk aan toe uh, in deze klasse. Vooral de minis, uh, die maken een mooi spektakel van uh, de race. Uh, ja, die wordt wel uh, geleid, eigenlijk gedomineerd uh, door een Porsche. En dat is uh, Romain Koresani. Waarom zo'n moeilijke naam <laughs> Die uh, de leider in de race is. En die, uh, ja, die uh, rijdt er uh, helemaal weg uh, van alles en iedereen. Maar... Het is op zich al leuk om deze auto's hier over de baan uh, te zien gaan. Uh, het is een race uh, die uh, nog een minuut of vijftig gaat duren nu. Daarna krijgen we een uh, race over anderhalf uur. Uh, dat zijn gentlemen Nou, als ik je vertel wie daar onder andere aan de start uh, verschijnt. Uh, ja, ik ben benieuwd. De coronel... Uh, Guido van de Garde, Jan Lammers, ja, het zijn wel degelijk gentlemen's, maar op de baan zijn ze toch wat meer. Zijn het pure racers? Guido van de Garde bijvoorbeeld... Die rijdt samen met Hans Hugenhels in een AC Cobra. En hij heeft zich, ondanks zijn drukke werkzaamheden in de Formule 1... hier wel degelijk op voorbereid. Want hij heeft twee weken terug hier getest met zo'n auto op het circuit Zandvoort. Is ook nog een dag naar Engeland geweest om met die auto te testen. Dus die wil wel degelijk wat mooiste van maken tijdens die race. En het mooiste voor een coureur is een race winnen natuurlijk. Het is hem niet gelukt om een uh, pole position uh, te veroveren voor die race... maar uh, anderhalf uur de tijd. Uh, alle kans dan uh, straks om toch die race uh, naar zich toe te hengelen. Ja, Willem, het is uh, zo'n uh, mooi evenement. De historische Grand Prix, al een paar jaar op het uh, circuit. Heel veel grote namen doen er aan mee. Wie organiseert het eigenlijk, dit evenement? Nou, dat wordt uh, georganiseerd uh, door de Hark. Dat is de historische automobiel uh, uh, Ja. En ja, die doen al heel veel uh, op historisch gebied. En uh, ja, die zijn tot het idee gekomen uh, enkele jaren geleden... om uh, dat wat groter uh, te gaan aanpakken. Ja. En dat lukt wel degelijk. Als we kijken vorig jaar, uh, waren het ruim 50.000 toeschouwers over het weekend. Nou, als ik kijk naar gisteren en vandaag... Uh, dan gaan we dat zeker uh, overschrijden. Dus de groei zit erin qua toeschouwers, ook qua ondernemers en auto's. Als je kijkt naar die uh, FIA, Formule 1 tot 85... Uh, dat vorig jaar nog 14 auto's. Dit jaar zien we daar 24 aan de start. Zo, dus inderdaad gewoon een groot succes. Ook dit jaar de historische Grand Prix op circuit. Morgen ook nog een geweldige dag. Wat gaat daar morgen allemaal gebeuren? Nou ja, morgen krijgen we ook weer al die racers natuurlijk... Al hetgeen wat we vandaag op het programma hebben gehad... krijgen we morgen ook behalve de gentleman race dan uh, over anderhalf uur. Maar uh, we beginnen morgenochtend uh, al vroeg om negen uur uh, met de groep C. De groep C, dat zijn de auto's uh, die we wel kennen uit de Le Mans uh, periode. De lange afstandsracers uh, waarin uh, Jan Lammers onder andere heeft gereden uh, voor Jaguar. En uh, bij Porsche met de Canon Porsche. zulke soort auto's zijn dat. En die openen morgen het bal. Dus zijn, het zijn nu allemaal oude auto's die er rijden natuurlijk. En hele grote namen die in de gewone autosport ook heel erg goed hun best doen en de risico's nemen. Merk je nou dat de coureurs met de oudere auto's ook echt veel risico's nemen of zijn ze toch wat voorzichtiger? Nou ja, echt uh, liefhebber die die auto gekocht hebt omdat hij een auto-liefhebber is, sportliefhebber en daar ook graag mee wil rijden, die zal wat uh, voorzichtiger aandoen voor zover je dat kan doen. Want zit je eenmaal in zo'n auto, heb je de helm op, je gaat het circuit op, dan is er toch maar één uitdaging: en dan is het zo snel mogelijk dat circuit er rondheen gaan. Dat is de bedoeling inderdaad. Dus, Nou Willem, dankjewel. In het volgende uur komen we nog een keertje bij je terug. Daarover houden we nog even contact met je. Dankjewel hè, Willem. Oké. Uh, Oké. Okay. Okay. Dat was Willem.